Clemens Peters met het NOS-journaal. In België zijn de terrassen vanochtend na een half jaar weer geopend. En ook de avondklok is verleden tijd. De versoepelingen zijn volgens de autoriteiten verantwoord... omdat het aantal besmettingen in het land de laatste week is afgenomen. En die versoepelingen gaan een week later in dan in Nederland... maar de openingstijden zijn wel meteen een stuk ruimer. Uitbaters mochten vanaf 8 uur vanochtend al open... en de gasten mogen tot 10 uur vanavond blijven zitten. Op de terrassen blijft wel de anderhalve meter gelden.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 In India overleden de afgelopen 24 uur een record aantal mensen aan het coronavirus. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie waren dat er meer dan 4.000. Het totale dodental in India nadert de 240.000. Dat is het op twee na hoogste aantal ter wereld. Het aantal besmettingen in het land, waar ongeveer 1,3 miljard mensen wonen, staat op bijna 22 miljoen.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 Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er regen. Het wordt een graad of 14. Morgen is er meer zon en ook hogere temperaturen. Het wordt dan maximaal 26 graden. Maar er vallen nog wel buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Je zegt het zelf wel, ik ben hartstikke druk met uh, schrijven. Bewegen zit er niet in, ik zie je niet meer naar de sportschool lopen. <laughs> nee, ik ben de coronakiloknaller aan de volgende. <laughs> nee, dus, uh, ik krijg het ook uh, regelmatig in het dorp te horen... dat ik uh, wat aangekomen ben. Maar ja, nou ja sinds sinds ik kort... heb thuis ook een spiegel, uh, dames en heren. Daarom, sinds, sinds kort uh, beweeg je weer op het terras. Ja, ik beweeg me op het terras. <laughs> Gaat er weer een wereld voor je open dan? Nou, ik... Kon het is uit... natuurlijk heel lang dicht geweest, hè?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 tot weer augustus 2025. Ja, nou uh, gaat 105 de prat op... dat ze al een professionele organisatie zijn. Hè? Uh, ze hebben allerlei uh, dingen geregeld. Uh, en is zien we misschien wat, wat minder. Gaan wij die professionaliteit ook inhalen? Uh, ik, ik vraag me echt af of er iets ingehaald moet worden. Want uh, <coughs> op ze slechtst liggen we gelijk...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 Dan denk je, ja, het is heel goed. Ik ben, ik ben ook blij dat Haarlem 105 er ook bij is. Maar alles wat er staat, hebben wij al zes jaar een dag. Wij werken sinds uh, ongeveer drie jaar samen met NH Media. Wij hebben uh, een samenwerkingsverband met dus, uh, NH Media. Dat is de regionale omroep voor de regio Amsterdam. Voor de luisteraar even, hmm. om bijgepraat te worden. En... Um,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 Ja, uh, nou, het hebben van een programmaleider is uh, een wettelijk vereist. In de wet heet die persoon trouwens hoofdredacteur. Oh. Ja, en uh, daar waar we nu toch in een <tie> nieuwe fase zitten, dachten, dachten we vanuit het bestuur: misschien is het een momentje om de nieuwe terminologie erdoor te krijgen, maar dat is uiteraard geen halzaak. Nee.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 Um, mocht er verder informatie zijn, dan spreken we graag nog een volgende keer met je. Heel goed. En, dan en heel graag. Ja, nou, dat is goed. En dan wensen we u nog een prettig weekend. Nou, jullie ook. Dank een je mooie, mooie, mooie uitzending. Dank je wel. Goed, dag.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 en we mee kunnen lopen, dan, uh, dan doen we dat. Ja, dus ik denk, leuk. Als je wil, dan kan je, kan je meelopen in etappen. etappe. Ik zal eens kijken of je een korte etappe hebt. <laughs> <laughs> nee, wandelen, dat, uh, dat hou ik wel vol. Dat is geen enkel probleem. Het valt mij op, en dat zeg je zelf ook wel... Uh, die route die gaat helemaal langs de, uh, de oostgrens... een beetje uh, tegen de Duitse grens aangeschurkt... Uh, tot helemaal naar beneden...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 Nou, dat moet je, moet je zeker blijven doen. Andor, ja. we zijn weer uh, redelijk op de hoogte van uh, hoe het met jou is. We wensen je uh, heel veel plezier met uh, wandelen en Dankjewel. een, goede, en een ge goede gezondheid. En we spreken elkaar binnenkort nog wel eens. Dankjewel. Zeker weten. Bedankt. Fijne uitzending. Dankjewel.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 die Rutte, uh, die krijgt ons wel via de WhatsApp. En uh, we blijven het nog even proberen. Cor, uh, hoe, uh, hoe pakt dat uit? Ja, pak ik de microfoon er even bij. Nou, het, <laughs> ja. het is heel raar. <laughs> ik bel haar 06-nummer. Ja. En ik krijg meteen de voorsmail. Maar ik heb er op een WhatsApp staan. Dus ik bel haar via de WhatsApp. En ze neemt gewoon op van, waarom bel je niet?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 Ik denk dat is jammer, want dat uh, had je moeten luisteren eigenlijk. Maar ik krijg natuurlijk tegenwoordig de persberichten via de ZFM-redactie. Daar haal ik af en toe wat uit. Maar voornamelijk uh, uh, ja, via wat, mijn eigen kennissen en mijn eigen netwerk. En via mijn vrouw die Facebook volgt. En uh, hoe is het nu met... Ja, ik piek me iedere keer suf over wie we nu uh, kunnen nemen. Ik heb wel een paar kandidaten op het oog. En er komt altijd wel iets actueels.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 Mensen die uh, wat uit willen kiezen of een praatje willen maken... die kunnen naar www.zandvoort.nl of ja. bellen met het nummer. Ja, 023 571 7373. Oké, okay, Gerry, bedankt ja. voor, uh, voor uh, de uitleg. En natuurlijk ja. gaan we jou gauw weer spreken als ja. Pluspunt open is. Want dan uh, komt er waarschijnlijk een stortvloed aan uh, activiteiten... en ja, dingen op, die, uh, ja. die je kan doen.